vielen op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en Knopend Amstel, 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A7 Horen richting Zaandam bij Knopend Zaandam, 15 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam bij Oossaan, 6 kilometer. A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Bad Dorp 10 kilometer. A12 Arnhem Utrecht bij Maren, 5 kilometer. En vanuit Utrecht naar Den Haag, tussen Zoetermeer en Den Haag, 8 kilometer. A28. Vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Leus de Zuid, 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say your rent is late He may have to let litigate Don't worry <laughs> Be happy Look at me, I'm happy Don't worry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 Ja, voor de luisteraars die het net even gemist hebben in het NOS-nieuws, de onderhandelingen in het katshuis zijn vastgelopen, Albert-Jan. Zijn mislukt, ja. Zijn mislukt. En uh, dat betekent dat we even plaats voor Mark Rutte don't moesten draaien. He, deze, don't worry me. Don't worry me, dat was Bobby McFerrin. CFM voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na drie uur. Welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag, op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, en wat gaan we tweede uur doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. We gaan natuurlijk schakelen met, uh, met Joop van Nes, onze voetbalverslaggever. Want die is aanwezig bij Amstelveen, SV Zandvoort. En we staan lekker voor. En, en we, we staan met 1-0 voor. Dus uh, dat zijn ook goede berichten. Voor de rest hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort. En we hebben ook nieuws over aanstaande donderdag. Want dan vindt er weer een ronde tafelgesprek uh, plaats over de parkeervergunningen. Bin omhoog hier uh, horen we alle evenementen. He, die, en nou, de, die de komende dagen gaan plaatsvinden. De, de komen er al wat evenementen aan. Oké, okay, nou we gaan het zo meteen horen. Pen en papier hebben we bij de hand. En voor wie is het. Je had het eerste nummer, Don't Worry really Be Happy voor Mark en voor wie is deze dan? Ja, voor het hele katshuis dan. Oké. Okay.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 Luister naar de Samfordse Radio met juist de muziek uit de jaren 80 van de Human League. En wat is die mooie, die single Human. Volgende week donderdag, dan hebben wij een uh, ronde tafel.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 ...in de wijken Oud-Noord en Park Duinwijk. De raad gaf daarbij wel aan dat het uitstel geen afstel mag worden... ...en dat het parkeerbeleid zoals dat in 2010 is goedgekeurd... ...alsnog zou moeten worden uitgevoerd... ...al zullen mogelijke knelpunten die bij de rondetafelgesprekken van de aanstaande donderdag... ...naar voren komen, kunnen komen, wel moeten worden meegenomen. Of de rondetafel een eerste aanzet is voor een beleid waarin iedereen zich kan vinden... ...zal dus aanstaande donderdag blijken. Feit is wel dat de politiek door het massale protest over de parkeervergunningen flink is geschroven... En gevoelig uh, lijkt voor de stem van het volk. Want voor je het weet zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. raadsverkiezingen. Zo so is dat. En wij als ZFM, uw lokale zender, zijn druk in de weer om uh, een live verslag te doen uh, van deze vergadering. Uh, daarover natuurlijk meer uh, op tekst tv. Houd tekst tv in de gaten. Want we zijn voornemens, we zijn be druk bezig om te kijken of we die uh, rond de live kunnen uitzenden. Aanstaande donderdag van 8 tot 10. En zo meteen Joop van Eerst slot van de eerste uh, helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Dat was uh, de heerlijke single van Klaut op de Salvoerdse Radio. Joh de Substituut. We gaan over een slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd tegen Amstelveen. Veen. Hoe is het daar, Joop? Ja Rob, het zal inderdaad uh, bijna afgelopen zijn, want er is niet veel gebeurd in de eerste helft. Het is eigenlijk een beetje, uh, na die 1-0 uh, van, van Op is het eigenlijk een beetje een bloedeloze wedstrijd geworden. Uh, Amstelveen, dat, dat komt, uh, is één keer nog een keer gevaarlijk bij de vet geweest, maar die pakte weer schitterend uh, die bal. Maar uh, ze kan het ook niet echt de vuist maken, uh, ze spelen wel veel op de helft van Amstelveen, maar echt, uh, je zegt nou, het is een hele spannende wedstrijd. Nee, zeker niet. Uh, eerder minder, Nu uh, gaat soms weer een aanval daar, um, Ah, nee, oh, hoeveel niet meer. Het eindsignaal van de schijnzitter, die het absoluut niet moeilijk heeft gehad, wel een gele kaart heeft gegeven aan, aan Nigel Berg en eentje aan uh, de spelers van Amstelveen die uh, de ballen weggooiden terwijl hij gewoon op de plaat wil liggen nou goed, uh, dat, dat zijn eigenlijk uh, uh, en het doelpunt, het zijn de drie hoogtepunten van deze hele eerste helft. meer is het niet geweest uh, Zandvoort, uh, um, ja, staat staat voor, en daar gaat het ook echt helemaal mee op oké, dankjewel Joop nou, zometeen meer spektakel in de tweede helft hoop ik nou, ik mag het hopen, dit is, uh, ja, nu, het is bijna schaatsverwekkend. Ja, daar kom je je bed voor uit, hè? Ja, ja. ja. Tot zometeen, Jan Fres. Dankjewel voor het verslag van de eerste helft. En de tweede helft nemen we natuurlijk ook helemaal mee bij Zandvoort op zaterdag. En we hebben heel veel lekkere muziek. Hier is Metcom. Nog een paar graadjes erbij, eh, buiten en dan zijn we er helemaal klaar voor, hè? We Laten zomaar weer scheiden. en nou, Karnine, gaat het waarschijnlijk wel lukken hebben, voor Lex ja, van de horen gehoord. Dus ja, het wordt een zonnige karnine Maandag 30 april en hebben we lekker met z'n allen een lang weekend. Je hoort de salsa-muziek van uh, Celia Cruz. En het is half uh, ja, uh, uh, vier geworden. tijd ja. voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Ja. Pin en papier bij de hand. Uh, Jazeker, ik ben er klaar voor. Uh, Oké, okay. nou dan beginnen we morgen. Morgen is het rokjesdag. Wijlencolumnist columnist Martin Bril gaf de eerste dag van het jaar. Geeft aan wanneer de vrouwen ineens weer in rokjes verschenen. Hij gaf haar de bijnaam rokjesdag. Een dag dus die eigenlijk niet te plannen is. VVV Zandvoort wil deze dag echter wel plannen. Namelijk morgen, 22 april, de sterfdag van Martin Bril. Het zal een dag worden vol met op rokjes geïnspireerde activiteiten en, en acties. En wat voor actie is het dan van het uh, VVV? Uh, tijdens de rockjes, op rokjesdag staat alles in Zandvoort aan zee, zoals de naam de, van de dag al aangeeft, in het teken van rokjes. Ik geloof dat er ook een café in de Haltestraat, een rokcafé wordt. Hè? Een rokcafé, <lacht> ja een rockcafé. Allerlei leuke activiteiten en kortingen aangeboden door Zandvoorts ondernemers staan op het programma. Maar iedereen met een rokje aan, maakt deze dag ook kans op een prachtige prijs. Loop je tussen 1 en 3 uur in een rokje op de rode loper, in het centrum. Van Zandvoort, dan maak je kans op een VWV Cadeaubond ter waarde van 250 euro. Zo, goedemorgen. Wordt er van jou door een van de mystery-fotografen een mooie, gekke of meest unieke foto gemaakt, dan maak jij kans op deze fantastische prijs. En let op: er zijn een prijs voor vrouwen en mannen. Dus, mannen, laat die blote benen maar zien. Heb je dan toch al een rokje aan? Profiteer dan gelijk van een van de vele acties en kortingen op deze leuke dag. Tot 40% korting bij diverse winkels. Een gratis anti demo bij slotenmakers. Of een heerlijke gezichtsbehandeling met 50% korting. Hiermee houdt het echt niet op. Er is nog veel meer te doen morgen tijdens de Rokjesdag. Kijkt u daarvoor op www.vvvzandvoort.nl Dat wat de rokjes betreft. Dan gaan we verder. Wat hebben we nog meer? Battle of the Coast. Sub race. Strand. Op het strand. De spot strand. Afgang 23A. 25 euro inclusief barbecue. Dit evenement wordt georganiseerd door de Spot en Sub Frenzy. Met twee officiële stand-up, pedal races, een sub-expo, demos en nieuwste submaterialen. En uh, ga, daar gaat ons dus kijken morgen op het strand bij de Spot. Verder hebben we op zo morgen nog het Zee-evenement. En dat is in het Jutras Museum aan de Strandweg 2. En dat is van 2 tot 4 uur. En uh, dan ga je met je neus als, uh, als orgaan ga je kijken wat er zoal allemaal te zien is. Dus het Zee-evenement. Evenementen in het Jutters Museum Morgen van 12 tot 4 uur. Gaan we naar de volgende pagina. En dan komen we op, uh, ook nog op zondag 22 april. Uh, als u van Amerikaanse auto's houdt, bent u van harte welkom op het circuitpark Zandvoort. American Sunday. Uh, het circuitpark Zandvoort uh, waant zich deze dag in Amerikaanse sferen. Het hele terrein staat in het teken van Amerika. Veel auto's uit de States zullen te zien zijn, maar ook trucks en motoren. Tevens wordt er gesprint op de quarter mile. Dan gaan we maken een stapje naar 27 april. Dan is er weer smartlappen en levensliederen zingen in café Koper aan het Kerkplein nummer 6. En dat begint om 9 uur. Vrijdag 27 april smartlappen en levensliederen zingen in café Koper. Dan gaan we naar de zaterdag 28 april karaoke in café Oomstee, café Oomstee Zeestraat 32. En dat is vanaf 9 uur. Al jaren organiseert café Oomstee karaoke en talentenavonden onder leiding van Wim Wilwel. Soms als individuele avonden, maar bijna jaarlijks een groot opgezet spektakel. Dat begint met voorronders en eindigt met een, een finale. Zaterdag 28 april, Café Oomstee, Zeestraat 32. En dat begint om 9 uur. Dan gaan we alweer naar 29 april. Dan is er wederom een activiteit op het circuitpark Zandvoort, namelijk het Japanse uh, autosportfestival. Een nieuw evenement dit jaar is het Japanse Autosportsfestival, waarbij liefhebbers van Japanse auto's en tuning een dag vol show en spektakel beleven, met sprintcompetities op het circuit en slalomwedstrijden op de paddock. Vanzelfsprekend zullen diverse boli bolides uit de tuningwereld aanwezig zijn. Tevens actie op de baan met spins en Time Attack. Kijk voor meer informatie op de website www.cpz.nl www.cpz.nl 29 april En dan, ja ja, dan is het maandag 30 april En dat is dus de Koninginnedag en uh, het gehele centrum van Zandvoort verandert in een gezellige rommelmarkt waar je natuurlijk ook terecht kunt voor de verschillende optredens en hapjes en drankjes. Ook aan de kinderen wordt gedacht diverse ondernemers organiseren organisaties zorgen voor gezellige muziek en ander vertier. Dus 30 April Oké, okay, nou dat gaat een feest worden Robert-Jan. Dat was het weer. Zeker, dat was weer een hele mond vol. En dat was weer een hele drukke agenda. En uh, wil je alles uh, nalezen, ga gewoon dan even naar ZFM TV Kanaal 40. Daar vind je alle informatie over de evenementen van de komende tijd. Plaatje speciaal voor Betty, deze. These boots are made for walking. <lacht> mooie nieuwe schoenen hoor, Betty. Ja, hier is Nancy Sinatra. You keep saying, you've got something for me.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 gonna walk all over you are you ready boots start walking Dus we gaan over naar Jap Jap. Ja, de eerste beste aanval van Zandvoort. Uh, er leverde meteen resultaat op. Het was Michael Kuil die de bal voor kon zitten en Max Aardewerk direct de machter de keeper van Amsterdam Zandvoort leidt met 0-2. <middels> gescoord, Joop van Es. Ja, een schoonheid van de doelpunt voor Zandvoort. Het is Timo de Reus, die vanaf de linkerkant voor kan zitten. En de kleinste man van het veld, Kastje zet je houten tegen, en zet Zandvoort op een 0-3-voorstand. Zet daar, komen we bij terug, Jan. The ...maar je samen zien op de Zandvoortse Radio... ...met die lekkere zonnige plaats... ...dat was Konga. En nou, voor de mensen die het nog niet gehoord hebben om half drie... ...we krijgen lekker weer tijdens... ...koming in de dag, dus daar we ons alvast... ...een klein beetje voor op. We gaan over naar het voetbal, Jafferis. Nou, we worden hier uh, zojuist al twee keer... ...drie keer gescoord inmiddels door uh, Zandvoort. Ja. Lekker zo. Ja, inderdaad, op uh, Zandvoort uh, ...dat uh, lijkt door te gaan. Je kan er net... Uh, uh, Marco ik ga niet bij de bal komen... ...maar kan het je ziet er helemaal een fijne bal. Van een van hoppen. doet deze niet. Ja, nee, nee. kan hem net de bal wegkomen. de keeper wordt uit zijn goal. Dat helemaal buiten zijn strafsoort gebied. Kast -Fries ziet dat. Ziet ook dat Hoppen vrij staat. De bal was net niet op tijd bij Hoppen. Om hem nog even over die doel aan heen te jagen. Het is in ieder geval wel een corner voor Zandvoort. Voor Zandvoort gezien vanaf de linkerkant. En dus gaat Thijs Berg zich daarmee bemoeien. De luchtwacht van Zandvoort is natuurlijk weer in het 60 meter gebied aanwezig. Een hoge bal. goede bal. Goeie bal, goede bal, goede kopbal. Jammer. Kastevries komt er net naast. Nou, net een meter van anderhalf. Maar hij heeft wel een, een mooie corner genomen en hij uh, begint het steeds beter uh, te, te snappen, want uh, vaak wil hij nog wel eens wat laag zijn van hem, maar vandaag uh, gaat het de goede kant op. Ik kiep hem van Aalsmeer, kan die bal nu weer in, in het spel brengen van de 5 meterlijn? Sterker nog, hij moet het gaan doen, want die bal ging over de achtlijn. Gaat die bal komen? Hij schiet rauwtger weg, deze keeper. Echt behoorlijk ver ook uit de hand. En uh, daar is het stand de bal. Het buitenspel, ja, inderdaad, gevraagd en gesloten. Uh, uh, uh, twee man buitenspel van Chanson, Michael Kyle en Yves Hoppe. Die stonden een beetje nog voor de laatste verdediger. Uh, tussen de verdediger en de keeper in. Amstelveen, nu. Verdedigd door Pieter. Koper naar, even kijken, Chris Zilger, naar nou Hoppen. Hoppen wordt daar gepakt. Inderdaad, vrij schotje, zandvoort op zijn middellijn. Wie gaat dat doen? Ik denk dat uh, in principe zou dat uh, Patrick uh, Koper moeten doen. Nee, hij is al genomen. is Zilger naar Koper, Koper, Aardewerk, Max Dit Aardewerk, uh, speelt een hele belangrijke rol natuurlijk hier op het middenveld en dat doet hij constant eigenlijk. Goeie bal maar uh, Berg, Berg. Probeerde hoppen te bereiken, dat lukte niet. En dus uh, Amstelveen kan het spel overnemen uh, ter hoogte van de Zandvoortse dukhout Inborp gaat hij komen, middenlijn is het zelfs. Uh, nog steeds uh, Amstelveen, maar nu op hun eigen helft De Zandvoort zet uh, behoorlijk druk op de bal en dat, dat doen ze natuurlijk goed. Uh, daar is, uh, de, dat is gewoon de vijf bal Kan de Vries kan erbij komen? Ja, dat kan hij. En kan hij er nog goed pasen ook? Buitenspel, twee man Max Aardewerk en Timo de Reus Stonden buitenspel. Helaas, want dat was een mooie avond van Zandvoort, goed te zien van de Vries maar helaas stonden deze twee heren van Zandvoort buiten spel en uiteraard wordt er dan ook gevlacht en ook gefloten en de spel is alweer bezig Amstelveen, op de rechterkant van het veld uh, wordt daar heel slecht gepaasd ja, dat geeft niet, Zandvoort mag nu in gaan gooien dat doet bij mensen. En dit doet hij vaak heel erg ver er wordt, uh, oh, oké, okay, nou goed um, er wordt gewisseld, Zandvoort gaat wisselen gaat, uh, even kijken, Wie gaan ze erin brengen Jan Zonneveld gaat erin komen voor wie um, er gaat nog niemand uit, in ieder geval ik, uh, ik, ik, ik kan, tenminste ik kan iets constateren dat u oh, daar gaat uh, even kijken, uh, Max Aardewerk, die wordt gewisseld. En, ja, Max Aardenwerk, ik sta aan de andere kant van het veld, die wordt gewisseld voor uh, Zonneveld. En uh, Zonneveld gaat dus weer terug over berg. Naar Inworp. Nog steeds berg. Kan die eens mee? Ja, kan hij er iets mee. Michael Keil. Die, die staat pingelen, die staat pingelen, die raakt die bal kwijt, helaas. Ja, maar hij kan dat toch nog even wegkrijgen. En dan gaat hij naar op en toe. Hij staat een meter gebied, die gaat schieten. En die schiet, en uh, die raakt die bal heel erg slecht. Je werd een rolletje en werd dus weggewerkt door Amsterdam En nu staat weer uh, nog steeds Jans Zonneveld aan de linkerkant van het veld. We proberen de op aan te spelen. Hoppen die begrepen dit. Mag gaat over de achterlijn. Het spel mag weer gespeeld worden door Amsten. We spelen in de even kijken. Um... Om um, 15e minuut van de tweede helft. De zand is van 2-0-3. En ik maak me sterk dat de het nog meer gaat scoren. Graag tot straks. Okay, van straks. Oké, dankjewel Joop Vernes. En wij gaan het hebben over asperges. Uh, het laatste uit? uur, hè? Ja, ja, ja. Maar dit is, was een voorproefje. Hè? We zitten al heerlijk aan de asperges. Kom ik straks na 4 uur bij u op terug. En daar hoort natuurlijk een lied bij, hè? Ja, deze, hè? Deze. Oh, die is leuk. Als hij doet. Als hij doet, <laughs> ja, daar, daar komt hij, wou ik zeggen. Ja, ja, ja. Daar ja, ja, ja. was geluk Daar ja, was hij. Het Zallandse Asperge Lied. Nou, helemaal leuk. De Zallandse Asperge, zo mooi, zo recht, zo wit. De Zallandse Asperge, dat is te rein met wit. Zo lekker fijn van smaak, het toppunt van vermaak. De Zallandse Asperge, dat is een goede zaak. Gestaden zonder dat het beschadigen, Je ziet de heugels in het land, wat is zo admerkwaardig En als de tijd gekomen is om ze te gaan oosten, dan, dan moet u niet in Limburg zijn, maar, maar in ons schone oosten Of eigenlijk in Saland De Salandse asperge, zo mooi, zo recht, zo wit de Salzense asperge, dat is de in het wit Zo lekker fijn van smaak, het toppen van vermaak. De Salzense asperge, dat is een goede zaak. Het witte goud al machtig.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 Zo lekker fijn van zwaar en toppen van gemaakt, de zal als dat, dat is een goede zaak. Ja, na het consumeren ruikt uw plasje wel wat vreemd. Maar wees gerust, dat gaat zo en raakt u niet onthinkt. Asperges zijn zo lekker en ook nog zo gezond. Ze komen hier uit zalland van onze eigen grond. Het zalantse asperge. Zo mooi, zo recht, zo is. It's I'll be Goed, Goed is ja, dit, hè? Zometeen meteen in het volgende uur. Uiteraard veel meer over de asperges, toch? Jazeker. zeker. Wat gaan we allemaal doen met de asperges zometeen? meteen? Nou, we gaan uh, met Marjolein uh, praten. Chef-kok van LadyChef. Uh, daar gaan we mee praten over de bereidingswijze en uh, nou, menus waarin de asperge natuurlijk de boventoon gaat voeren. Uh, van wanneer het seizoen loopt. Uh, over de prijzen en dergelijke. Dus we hebben een lekker uitvoerig interview over. Daarnaast gaan we schakelen met uh, Harry Dilling. Harry Dilling is een uh, aspergeteler in ja? Drouwen. Veen. weet je waar dat ligt? Uh, geen idee. Vlak bij Borger. Okay. En, weet je ook niet waar Borger ligt natuurlijk. Nou, nee. vlak, vlak bij Assen. <laughs> maar goed, daar gaan we mee bellen uh, in het laatste uur. We hebben natuurlijk het aspergelied, gaan we uh, de volgende uur ook nog draaien. En natuurlijk het gedicht over twee verliefde aspergies. Nou, oh, wat romantisch. Maar dat eh, past en... rond de klok van kwart voor vijf. Dat allemaal in het volgende uur van Sandvoort op zaterdag. Is nog twee platen tot aan het nieuws en weer van vier uur. En een van die twee platen die ik voor je uitgekozen heb, is deze van die Cyrus. Hier is Voyage, Voyage. Au-dessus des vieux volcans Glisse ailes sous le tableau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 vanmiddag middag is er overlegd van alle fractievoorzitters en kamervoorzitter Verbeet. De mislukte katshuisbesprekingen en de Franse presidentsverkiezingen leiden tot onzekerheid onder beleggers en investeerders. Op de aandelenbeurzen en de kapitaalmarkten staan de beurzen, de, de koers en de rente onder druk. Belangrijkste Europese beurzen openen met verliezen van meer dan 1 procent. De ax index noteert op dit moment een verlies van bijna 2 procent op 303 punten.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 Peter van Inge blijft voor de VPRO achter de schermen werken. Hij is onder andere eindredacteur van Zomergasten. Het weer wisselend bewolkt en vooral in het noorden komen wat buien voor. Vanmiddag neemt de bewolking van het zuidwesten toe en gaat het regenen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Dit is Sombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A4, daarna richting Amsterdam bij knooppunt dorp. Acht kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer.